Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. De afgelopen 24 uur zijn er geen coronadoden gemeld. En dat is voor het eerst sinds september vorig jaar. De afgelopen week overleden gemiddeld twee mensen per dag aan corona. En ook de vaccinatiecijfers gaan hard. Ruim 5 miljoen mensen zijn inmiddels volledig ingeënt. Dat zegt demissionair minister Hugo de Jonge. En nog eens 4 miljoen mensen hebben hun eerste prik al gehad. Testen voor toegang doet het weer en dat is maar goed ook, want het is weer druk in de teststraten. De site werd gisteren gehackt, waardoor veel mensen hun uitslag te laat kregen. En heb je wel nodig om te gaan stappen. Dat was gisteren al leuk, maar vandaag gaat het helemaal weer los. Bij deze kroegbazen in Eindhoven bijvoorbeeld. Nou ja, het was sowieso fantastisch. Hè? Fijn om weer, gewoon, uh, wat, weer wat meer te mogen. Uh, leuk om te zien ook hoe iedereen, hoe enthousiast iedereen is. Zeker omdat natuurlijk vandaag gaan we helemaal los. Ja. Uh, we hebben gisteren nog met zitten gedaan, vandaag niet meer. Nou, dan gaan de vakkeren inderdaad weg en dan is het gas erop. Dan is het ouderwetse gezelligheid. Het kan zomaar zijn dat je over twee jaar nog maar 30 km per uur mag rijden in heel Amsterdam. Eerst wilde de gemeente de snelheid op een klein stukje in het centrum verlagen van 50 naar 30. Maar nu wil de stad kijken of het niet in de hele bebouwde kom verlaagd kan worden. Zou veiliger en leefbaarder zijn. En de jongerenclub Rood hoort definitief niet meer bij de SP. De jongeren zouden veel extremere ideeën hebben dan de SP. En sommigen zijn ook lid van een communistische club. Dat vinden veel oudere leden helemaal niks. Een voorstel om met de jongeren te breken kreeg veel steun op een partijtop, hoorde verslaggever Wilco Boom. Er werden 128 stemmen uitgebracht en 84% stemde in met de breuk met Rood. En nam daar dus afscheid van Rood, ja en 84%. Dat mag je wel brede steun noemen, bijna communistische hoeveelheid zelfs. Het is de bedoeling dat er een nieuwe jongerenclub wordt opgericht. Dan nog het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het is 21 tot 25 graden. Morgen een droge dag en nog ietsje warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Viel doorwerkzaamheden door op de A9 naar Alkmaar, Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velsen heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Love Ik ga het toch even aan onze eigen weerman uh, Albert-Jan Vos uh, vragen. We houden het toch wel droog, hè? Het begint uh, een, beetje, ja. een beetje donker te worden hier in Zandvoort uh, nee, op dit moment. Ik verwacht uh, nog wel een buitje vandaag. Ja, dat zit er wel in. Nou, de zomer hadden we het toch weer even via de radio bij je naar binnen gebracht. Met de Copacabana, de single van uh, Barry Manilow. De zee ruikt ook lekker, trouwens, lekker dat, fris. Dat, dat is dus geen goed teken. Lekker fris, lekker anders, zullen we maar zeggen. Ja, maar jij hebt dan. Een, op een gegeven moment, als, als de, de zee stinkt, dan denk ik dat is een slecht voorteken voor het weer. Maar... Ja, maar uh, ik, ik vind het naar uh, dode vis uh, ja. ruiken. <laughs> Oké, okay, ook goed. Dus dode vislucht betekent dus slecht weer. Oké. Okay. Goed. Oké, okay, uh, nou, het derde uur. Wat gaan we daarin doen? Over een tweetal uh, platen gaan we natuurlijk even een samenvatting geven. ...van de zojuist een verreden kwalificatie in Oostenrijk. Met, uh, ja, toch weer verrassend hoor. Ik bedoel, ik, ik, ik houd het niet voor, me. straks een uitgebreider verslag. Maar uh, Max wederom op Pol. Wauw! En uh, Bottas op 2 en Hamilton op 3. Daar zal Hamilton niet blij mee zijn. Want hij ging op een gegeven moment, toen hij zijn snelste ronde... nog in Q3 neer wilde zetten, ver buiten de baan... en kon daar de, de, dus zijn snelste tijd uh, daardoor niet verbeteren. Maar goed, wederom Max op Pol. Het is ongelooflijk, maar het is waar. Maar goed, daarachter dus Bottas en, en, en Hamilton. Dat is dus... Uh, ja, de, de, de, de Mercedes en zullen hem in de nek hijgen... en uh, Bottas zal wel een, een toe krijgen. Of de Hamilton krijgt een tow van, van, van Bottas zodat hij wat dichterbij kan komen. Maar goed, verder nog over twee tal platen meer informatie omtrent de kwalificatie in Oostenrijk. Kijken we nog even naar de wielrenners. Die zijn op weg naar Lander no Een etappe over 197,8 kilometer. En op kop momenteel Nederlander al geruime tijd. Een schelling ligt op kop, is alleen weg. En het uh, peloton zit op 1 minuut 34 en we moeten nog 46,5 kilometer te gaan. Ook daar kijken we natuurlijk naar. Uh, Titi, de TT wordt dit weekend ook verreden. Morgen natuurlijk de race in de MotoGP en ook in alle andere klasses. Maar vannacht geen TT-nacht, uh, uh, zoals er vele mensen op hadden gehoopt. En alle, alle campings zijn ook leeg, want dat is allemaal nog... Regels, regels en regels. Dus maar... je kan een uh, normale tijd naar bed, uh, albers Ja, je kan morgen natuurlijk wel uh, twee tv's aanzetten. één voor de MotoGP en één voor de Formule 1. Maar dat laat ik aan de luisteraars, uw kijkers over. Half vijf is het uh, tijd voor Dier van de Week. En we doen Liddy, die hadden we vorige week ook. En uh, Liddy zit, zit er nog. Dus we besteden dit weekend extra aandacht nog een keer aan Liddy. In de hoop dat zij ook een thuis vindt. Dan hebben we Zos Live. Je hebt een zomers iets, hè? Iets zomers. In ieder geval... Ja, kijk dan naar buiten. Zou ik, zou ik <laughs> ja, willen ja, zeggen, ja. net zomer. <laughs> ja, want de meteorologische zomer is nu ook begonnen, hè? Officieel. Ja, die is ook maar, begonnen. Maar dus die... de 21ste is dat uh, gebeurd. Ja, 22ste. En het gedicht van de week ben ik nog niet helemaal uit. Zomer? Uh, het wordt, zomer. Of, het wordt uh, of een ode aan uh, de die t -t gangers die er niet zijn en niet op de camping kunnen zijn. Of het wordt een andere, uh, meer voetbalgericht uh, gedicht. Maar dat uh, overleggen wij nog even met z'n tweeën. Goed, uh, Pit Report, samenvatting, half vijf dier van de week. Zoals live, gedicht van de week. Om kwart voor vijf zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En uh, luisteren kan je onder meer via DAB kanaal uh, 6 hier uh, in Zandvoort. En de regio uh, is het, uh, ja, nou, heel groot, uh, grote Haarlem uh, is het uh, te ontvangen. Ook 106.9 FM...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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Zet hem vast oh, oh, oh. op CFM vanuit Zandvoort. En wij brengen de hele zomer zomerradio hier in Zandvoort... vanuit de, de leukste badplaats van uh, Nederland. En dit is al wat minder zomersplaatje. Ja, wat, uh, weer. Uh, laat het nu even afweten. We gaan hier uh, terug naar uh, een kerstperiode... Maar wel een hele lekkere single nog een keertje te draaien. Alexander O'Neill, hij is hier met Criticize. Oh alone that we miss more Days we save as souvenirs There's no time I wanna make more time And give you my whole life I left my girl I'm in my Your Hate to leave her college Torture Remember when I couldn't hold her Left her baggage for a moment Peaches out in Georgia, ooh yeah shit I get my weed from California, that's that shit I took my chick up to the north, yeah, badass bitch I get my light right from the source, yeah, yeah that's it I get the feeling so I'm sure And in my hand because I'm yours I can't, I can't pretend I can't ignore you, right for me Don't think you wanna know just where I've been, oh.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 Ik heb mijn weep van California. Dat is dat shit. I took my chick up to the North, yeah. Badass bitch. Ik heb my life right from the source, yeah. Yeah, that's it. Twee hitsen achter elkaar op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste Alexander en O'Neill en Criticize, gevolgd door Peaches. Daniel Cesar en Givian en uh, tezamen met Justin Bieber. Een uh, hitje wat, er, ja, wat het wel goed gedaan heeft in de diverse hitsparades. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. En wie het ook wel goed gedaan heeft, uh, ergens in uh, Oostenrijk op wat uh, uh, nee, heet dat ook weer? Stiermarken. Stiermarken, ja, deze week. Uh, Stiermarken, dat is uh, uiteraard onze eigen machtse stappen, Albert Jan. Een week na de polepositie te hebben gepakt voor de Grand Prix van Frankrijk... was Max Verstappen ook de sterkste in de kwalificatie van de Grand Prix van Stiermarken. De Red Bull Formule 1 coureur reed in de slotfase een tijd van 1.03.841... waarmee hij de Mercedes coureurs twee tiende achter zich liet. Bij het ingang van de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken... waren alle ogen gericht op uiteraard Max Verstappen en Lewis Hamilton... De twee titelrivalen deden namelijk maar weinig voor elkaar onder... tijdens de vrije training op Red Bull Ring. De Brit mocht eerder op de dag dan wel de snelste tijd hebben gereden... tijdens de laatste oefensessie. De Nederlander had tijdens zijn snelste ronde op de zachte banden last van verkeer... waardoor de resultaten van die training geen accuraat beeld gaven... van de onderlinge krachtsverhoudingen. Valtteri Bottas wist op vrijdag al dat hij zondag niet op pol zou staan. De Fin kreeg na de tweede vrije training... Een gridstraf van drie plekken omdat hij in de pitsstraat was gespind. Dan het verslag van Q2 en Q3. Max Verstappen reed op de medium band een 1 -4 -4 -4 waarmee hij bovenaan stond na de eerste runs... en ruim snel genoeg was voor de deelname aan Q3. De Nederlanders zakten uiteindelijk naar een vierde plek... doordat Sergio Perez, Lando Norris en Pierre Gasly nog een snellere tijd reden op de softs. Lewis Hamilton schoot te ver door bij de derde bocht en moest daarna nog eens aan de bak op medium banden. Hij reed uiteindelijk achter Valtteri Bottas de zesde tijd, wat voldoende was om door te gaan naar Kun-3. Uh, maar heel soepel zag het er allemaal niet uit bij de regerend wereldkampioen. Daarachter was het spannend. George Russell leek heel even voor een stunt te zorgen met de Williams... maar eindigde met de elfde tijd net aan de verkeerde kant van de streep. Het verschil met Lance Stroll, die in de tiende tijd reed, was slechts achtduizendsten. Fernando Alonso, Yuki Tsunoda en Charles Leclerc plaatsten zich voor Q3... maar waren eveneens maar een fractie rapper gegaan dan Russell. Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel bleven ondertussen steken op de twaalfde, dertiende en veertiende tijd. Terwijl Q2 ook het eindstation was voor Antonio Ginovacci... En terug naar Q3. Hamilton ging vroeg naar buiten om een 1.04.205 te rijden. En daarna werd het drukker op de baan en meldde ook Verstappen zich op het circuit. De Nederlander ging paars in de eerste twee sectoren en kwam uh, over de streep in een 1.03.481. Waarmee hij de eerste was die onder de 1.04 dook en ruim drie tienden sneller was dan Hamilton. Terwijl Verstappen zich weer bij zijn team meldde, begon Hamilton aan zijn tweede poging. In de eerste twee sectoren kwam hij niet aan de tijden van de Limburger. In het laatste deel ging hij wel paars. Maar met 1-0-4-0-6-7 eh, kwam hij aan de meet nog twee tiende tekort op de Red Bull-coureur. Met nog een paar minuten te gaan was het zoeken naar een vrij gaatje... om nog een laatste snelle ronde te kunnen rijden... op het slechts tien bochten tellende Red Bull-ring. Hamilton verbeterde zich niet en zag Bottas nog voorbij komen voor de tweede positie in de tijdenlijst. De Finn reed aan het einde namelijk nog een 1-0-4-0-3-5. Maar de coureur uit Nastola uh, gaat dus nog drie startplaatsen achteruit. Waardoor Hamilton zondag alsnog tweede staat op de grid. Verstappen slaagde er eveneens niet in om harder te gaan. Maar reed niettemin wel weer een tijd die goed genoeg zou zijn geweest voor Paul. Lando Norris reed de vierde tijd en start zondag als derde in Oostenrijk. Dank aan het lidstraf voor Bottas. Sergio Perez bracht de vijfde tijd op de klokken en schuift naar, op naar plek 4. Pierre Gasly, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso en Lance Stroll maakten de top 10 in de kwalificatie compleet. Tsunoda moet echter nog bij de stewards komen voor een momentje met Bottas in Q3. De Grand Prix van Stiermarken begint morgen om drie uur... en is natuurlijk te volgen via de speciale sportkanalen. Een uh, Weer een spannende Q3 in dit geval. De straf van Bottas, ja, dat uh, maakt het dan weer voor Hamilton weer een plekje goed. Maar Bottas gaat drie plekken achteruit. En uh, op een, daardoor op een vierde plek vinden we teamgenoot van, uh, van Max uh, Perez vinden we dan op een vierde plek uh, terug... Spannende tijden in de formule Grand Prix, om het zo maar eens te zeggen. Met, uh, met Max natuurlijk op uh, ruime, vo nou, ruime voorsprong. In het wereldkampioenschap met 131 punten. Gevolgd door Lewis Hamilton met 119. En Sergio Press keurig op een derde plek met 84 punten. Om het uh, verhaal uh, compleet te maken. Valtteri Bottas vinden we terug op plek 5 met 59 punten. Tot zover. Dankjewel Albertan. En laat haar stier maar loskomen morgen bij Max verstappen en uh, gewoon ook uh, de race winnen. Dat hij vandaag paard aangelopen is, dat vind ik ook wel uh, prettig in uh, de kwalificatie waarmee hij plek 1 had. En als je getest bent, dan mag je de disco weer in. Hè. De afgelopen nacht uh, om 12 uur uh, ging ze open... en uh, stonden de jongeren alweer uh, in de rij om uh, de disco in te gaan. I love the nightlife. Uh, vandaar dat we die plaat nog een keertje draaien van uh, Alicia Bridges. We gaan nog één uh, plaatje draaien en uh, dan uh, het uh, dier van uh, deze week. En die ene is van Peter Brown.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 Het best wel meevalt om een uh, plaat uit te brengen. en om uh, zeg maar de tekst bij een plaat uh, te verzinnen. Pieter Brown had er in ieder geval uh, geen uh, moeite mee. Uh, met deze disco-klassieker. In Love in Our Hearts. Het is half vijf geworden, tijd voor het uh, dier van de week. En jij uh, wil aandacht uh, vragen, uh, Albert-Jan. voor een uh, dier wat uh, nog steeds een nieuw baasje zoekt. Ja, ik had het vorige week ook al over. Ik denk, ik doe het deze keer weer. Want als je die foto's ziet uh, van Libby, heb ik het over. Het zijn hartstikke leuke foto's, maar het is, het is een hond met gebruiksaanwijzing. Ik ben Libby, een mix tussen een Labrador en een Australische herder van twee jaar. Helaas was ik in mijn vorige huis niet meer op mijn plek en daarom zoek ik nu een nieuw huisje. Mocht u bij het lezen en eh, eh, eh, horen van het woord Labrador al heel snel enthousiast geworden zijn, dan raden mijn verzorgers aan om goed de rest van mijn, van mijn, naar mijn verhaal te luisteren.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 die het niet erg vinden mij nog de nodige dingen te leren... en waar ik mijn eten gewoon ergens rustig op mag eten. Ik beloof u dat als u samen met mij aan de slag gaat... u er maakje bij heeft voor het leven. En wie, dat is de grote vraag, gaat met mij het avontuur aan? En waar verblijft Libby? Libby verblijft in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefonisch bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Libby verdient een thuis. Nou, het klinkt heel erg lief, het verhaal van Libby. Dus ga voor Libby of de andere leuke dieren naar het Kennemer met Dieren Thuis. Keesomstraat nummer 5, Zandvoort, Nieuw Noord. Gaan wij naar de Paro aanzee helemaal begin september natuurlijk. Met de Formule 1 die eindelijk weer terugkomt op het circuit Zandvoort. Hier is Van Kessel en Friends. door de stad, wil weg van alle stress verlangen naar wat rust weet ik een goed adres familie en vrienden, liefde en heilig vuur, kribbelt ze mijn buik heen met de natuur ik geniet met volle teugen circuit, brand of de kroeg dromen in de duinen een feest tot morgen vroeg, ja ja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 I'm there with you You just keep looking the the way Ten eerste gingen we terug naar 2010 met de single van uh, Van Kessel. En de paro aan de zee, alweer 11 uh, jaar oud. En uh, nu natuurlijk weer heel toepasselijk, nu de Formule 1 weer uh, op Zandvoort uh, gaat uh, racen begin september. Dus die plaat gaan we zeker nog meer promoten hier bij CFM, de lokale omroep uh, hier in uh, Zandvoort. Paro aan de zee. erachteraan de Breakfast Club en ride on track. Zijn we toegekomen aan de SOS live van vandaag. Van de week was het uh, mooi weer. Ja, nu hebben we een beetje onweer. En uh, is een beetje, uh, ja, uh, dan valt het weer mee. Het is weer wat lichter geworden. Maar net was het even heel donker. En, uh, maar van de week uh, scheen het zonnetje heerlijk... toen ik de SOS uh, live uh, uitkoos uh, voor vandaag, uh, Albert-Jan. Ja. En we gaan een uh, plaat draaien uh, die live uh, gezongen is in Italië. Ja, daar hoort u ook gewoon thuis natuurlijk, die plaat. Nee, hij is van uh, Sugero en uh, heet uh, Sins Una Donna. Geniet van Sugero. I Se state lì e adesso tu mi vuoi e eh, conquistare io sto qui e quando marer sto con me non faccio che da mangiare sì è così I'm not afraid to che puoi comprare i tu lo sai è un po' più giù che se Optreden van uh, Sugaro en Sens Una in de SOS Live. Uh, ja, we hebben ook een playlist trouwens van de SOS uh, Live. Die kan je terugvinden op uh, Spotify. Zoek onder ZOZ en dan uh, Spatie Live. ZOZ Spatie Live als uh, playlist. En uh, abonneer je op uh, SOS Live en dan om uh, ja, van dit soort nummers. Uh, vind je terug in die lijst uh, die wij inmiddels uh, met z'n tweetjes hebben samengesteld, Albert Jan. Ja, sinds, het uitbreken, uh, van, sinds maart. Voort, sinds het ja. uitbreken van de Pleurers. Uh, ja, <laughs> ja, het virusgevoel. Uh, ja. Dus uh, we hebben dat wel uh, nou, dit jaar gedaan dan. Uh, en dan uh, heb je een hele mooie playlist. Uh. Ja, zeker. Dus uh, we gaan misschien nog wel eventjes doorwerken. Nee, Daar nee. hebben we het nog wel even we hebben, over. Maar... We hebben vrijdag hebben we werk, weer werkoverleg. Dat kan nu ook weer. Dus dat vrijdag hebben we werkoverleg. Vrijdagmiddag om drie uur. Het is maar even dat je het weet. En dan hakken we. En dan, dan doen we nog één keer. Want dan ben ik nog aan de beurt. <lacht> en dat stoppen we ermee. Oké, ja, oké. Okay, okay. Nou, jij wint uh, bij deze. Daar heb je geen werkoverleg voor nodig. Hoor. Ik zou niet wel ja, Jawel, wel Moeten we heel lang ja, oh Ja, dat is ook weer zo. <lacht> dan heb jij weer een punt. <lacht> ja, TT dit weekend. Je hebt het al een paar keer in het uh, programma verteld. En uh, zo sneu. Uh, geen, uh, geen feesten, activiteiten eromheen. Gelukkig wel. Wat aan publiek, iets van uh, rond 11.000 mensen per uh, dag... die op het uh, TT-circuit in Assen aanwezig mogen zijn. Bij het evenement van het jaar daar in Assen en de regio. En daar verheugt zich altijd het hele jaar al uh, op. En uh, ja, dan, uh, De aardappelvelden die worden dan in één keer een uh, camping. camping. Ja. Maar uh, dit jaar zat het er weer niet, niet in. Niet. Dit jaar weer geen camping. En speciaal om zijn hart onder de riem te steken... Speciaal voor uh, deze mensen uit uh, assen en, uh, en omgeving. Het gedicht van de dag. Weer geen camping. Weer geen camping. Met de Titi. Ook niet dit jaar. Weer geen camping. Dat is best wel heel erg raar. Weer geen camping. Dat is kloten. Maar echt waar. Weer geen camping. Elk jaar dan gaan we lekker met z'n allen naar de TT-camping toe. Want dan gaan we feesten, drinken met z'n allen... en we worden nooit erg moe. Vorig jaar, corona. Het feest kon je naar fluiten. Dat was toch best wel een beetje raar. Ook dit jaar gaat het over... Ze noemen het nu COVID, weer een extra klotejaar. Op de camping tijdens de titi dus geen vertier. Weer geen camping en Assen weer dood als een pier. Weer geen camping, het tweede jaar zonder plezier. Weer geen camping. Nee, het zit ons echt niet mee, weer geen camping... Daar gaat de Asser Holiday. Weer geen camping. Maar daar zwaar van op te play. Weer geen camping. De kermis gaat niet door een dikke dooie bende. Ook geen Titi-festival. Ook niet naar de camping. De live muziek gaat over. Zwaar kloten is dit al met al. De races gaan wel deur. Maar veel volk mag daar niet bij zijn. De televisie dan maar aan. Ja, plus een en al ellende. Ons assenfeestje van de baan. Weer geen camping. Daar stokt die virus een stokje voor. Weer geen camping. Gelukkig gaan de races door. En ik zuip me dan ook als smoor. Maar helaas, weer geen camping. En ook geen gein meer op het plein. Weer geen camp camping. De Kastelijn vol zagarijn. Weer geen camping. Weer geen camping. Weer als een vierde, Weer een Gamping. Het tweede jaar zonder plezier, Weer een Gamping. Weer een Gamping. Weer een, weer een Nee, het zit ons echt niet mee, Weer een Gamping. Daar gaat de as een holy Day Weer een Gamping. Moet er zwaar van op de play, Weer een Gamping. Ja, wat het toestand allemaal, hè? De chemisch gaat niet door. Een dikke, dooie bende van over. Festival, ook niet naar de camping. De live muziek gaat over, zwart, rood. En is dit al met al? De races gaan wat deur, veel vol, maar daar niet bij zijn. De televisie, Dat de Ja, dat is inderdaad zwaar kloten, uh, Albert-Jan. Ja, ja. En hoe gaan we dat nou regelen morgen, de Formule 1 en uh, de TT van uh, Assa? Allebei om drie uur? Nee, toch, hè? We uh, hebben mobieltje bij ons, uh, tv bij de hand, dus uh, nee, dat moet lukken. Dat gaat lukken? Dat gaat lukken. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, dat was weer geen camping, het uh, gedicht van de dag. Om alle TT'ers een uh, hart onder de riem te steken zo op de zaterdagmiddag bij CFM... Nog twee platen tot aan vijf uur, waaronder Mai Tai en Body and Soul. Uh, Maitai was dat en Buddy en Soul. Hij is uh, gearriveerd, Fred. Goedemiddag, ja, Fijn dat uh, je er bent. Goedemiddag, ja. ja. Gezellig. Zo ja. dadelijk weer om vijf uur uh, ben je weer aan de beurt. Ja. Entertainment voor jou, wat ga je vanmiddag allemaal doen? Nou, eigenlijk zouden we Arno Kolenbrander uh, in de uitzending hebben. Maar die uh, was verhinderd door een naar uh, situatie uh, in uh, zijn familieomgeving. Uh, hmm. En uh, we gaan wel bellen met Vince Collet. En zijn nieuwe single heet In mijn hart schijnt weer de zon. En we gaan ook nog eventjes bellen met Diego Holschun... En zijn nieuwe single heet Mijn Loterij. Mijn Loterij. Ja, ja, mijn okay, loterij. Ja, nou ja. klinkt als een, een gedicht. Het klinkt alsof je auto <laughs> ergens geparkeerd ja, is alvoort. Ja, en dan het, nou, het wat je wil betalen in de brandsteken. Ja, precies. Nou, ja, dat is, ook, dat is ook een loterij. Ja. Je, je, je, je parkeerde bij de duinen, want je, je ja, kan hiervoor ja. niet meer parkeren. Ja. En uh, daar hadden ze de, de, de, de betaalautomaat in de fik gestoken. Ja, die is. Uh, Volledig uitgebrand, kunnen we zeggen. Ja, Dat soort reacties kan je dan verwachten. Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Nou. nou, zo duidelijk uh, entertainment voor jou. Heel veel uh, plezier. Heb je nog meer verder? Nee, hè? Nee, nee, nee. Ja. Dus het uh, is genoeg, hoor. Volgende week hebben we Pierre van Dom in, uh, in de studio. Kijk, dus. dat uh, wordt wel heel groot. In, in het Bruine Café, bekend nummer hè, van hem. Oké. Dus, okay. dus. Hey, Helemaal goed. Uh, verzoekjes? Ja, zfmartisten.nl. Oké. Okay.